Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Limburg zijn straten onder water komen te staan en kelders ondergelopen. Het is daar met bakken uit de lucht gekomen en dat zorgt voor overlast op verschillende plekken. Zo kwam in Sittard het verkeer stil te staan door de hoeveelheid water op de weg. Ook in Brabant hebben ze last van de buien. In Den Bosch en Oosterwijk staan straten onder water. Het gaat weer beter met Schiphol. De luchthaven maakt de afgelopen halfjaar 15 miljoen euro winst... vertelt mijn economiecollega Lies. Als je kijkt naar hoeveel vliegtuigbewegingen er zijn geweest vanaf Schiphol... dan waren dat er uh, 200.000 eerste halfjaar, ruim 200.000. Dat zijn er zo'n 20.000 meer dan vorig jaar in deze periode. Dus je ziet ook dat de luchthaven ook echt meer aan kan uh, dan toen. Vorig jaar had Schiphol een hoop problemen. Reizigers stonden toen vaak urenlang in de wachtrij door een tekort aan beveiligers. Inmiddels zijn er veel nieuwe medewerkers aangenomen. Een verslavingskliniek slaat alarm vanwege designer drugs. Die pillen en poedertjes zijn hartstikke populair en goedkoop staat in het AD. Ook wordt er veel reclame voor gemaakt. Bij het vergiftigingscentrum komen steeds meer gevallen voorbij... van gebruikers die er ziek van worden of er te veel van innemen. Een hoop blote benen en koelboksen in de chique Belgische kustplaats Knokkenmorgen. Heeft te maken met een viral filmpje van de Telegraaf... waarin twee bekakte dames zitten te mopperen op alle toeristen van buitenaf. Als de mensen niet deftig gekleed rondlopen, ja. okay. bijvoorbeeld... Daar ergert u zich aan? Ja, eerlijk gezegd, ja korte broek. Euh, soms komen mensen van Frankrijk en van zo met de frigo box op de strand die. Die, die, die, die gebruikt niks van het restaurant enzovoort. Wow. Je hebt veel gelegenheid om dat te doen. Een goede uh, uh, uh, en, hoe het al, en uh, prezen, uh, uh. enzo. Er werd een Facebook-evenement aangemaakt met korte broek en frigo naar na knokken. Dik 42.000 mensen hebben gezegd dat ze daarbij zullen zijn. De organisator zegt dat het een grapje is, maar gaat zelf wel. Hij vindt het niet oké okay dat normale toeristen zo worden weggezet. Het weer bewolkt met vooral in Limburg en het oosten flinke buien. Het is zo'n 20 tot 25 graden. Dit weekend wisselvallig en zo'n 20 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zo over de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 We zijn allemaal stof in de wind. Dust in de wind was de groep Kansas. Prachtig nummer. Uh, luisteraars uh, bij ons aan tafel. Uh, mijn, uh, of onze sidekick. Gerry Rutte. En tegenover mij Duco Boukes. Uh, hij is uh, heel sportief. En volgens mij. Uh, heet de assistent van Olga Commandeur. Heet ook Duco hè? Dat klopt. Ja, ja. Het grappige is dat hij van zijn achternaam met die Bouwens. Dus we, nou, wat dat betreft uh, is hij heel toevallig. Ja. Ik heb hem ja. wel eens gehoord van BIM. Nee, van nee. nee. Ja. Uh, uh, naast Duco zit Linda Oudendijk van Pluspunt. En we, hebben het, uh, we hadden het vo voordat het nieuws begon, hadden we het al even over valpreventie. En valpreventie, uh, is het nou alleen maar voor ouderen of ook voor jongeren? Voornamelijk voor ouderen. Ja. Wel echt 65-plussers, ja. ja. Als je jong bent, kan je natuurlijk ook vallen. En dan kan je ja. ook iets breken. Dat is inderdaad wel. Ja. Uh, ja. Dat is waar, absoluut. Ja. absoluut ja. Maar met name deze groep, ja, ja. die is en blijft het kwetsbaar. Ja. Ja. Om even wat cijfers te noemen: om de vijf minuten valt een 65-plusser op de grond. Um, een 9 van een 10 keer is dat dan thuis. Ja. En een kans dat je dan op die leeftijd wat breed kneust of iets. Mm -hmm. ja, die is ook gewoon heel groot. Dus het is gewoon heel hard nodig. Ook in een in Zandvoort. Ja. Nou, nou. Kunnen jullie waarschijnlijk de mensen uh, leren uh, uh, waar, op de eerste plaats waar ze op moeten letten? En mocht er iets gebeuren, een onverwachte beweging of zo, de, hebben jullie dan iets, een valbreken valbreken? Of, of uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? De cursus is met name gespecialiseerd op het feit van het voorkomen dat je überhaupt valt. Ja. Dus op het moment dat je zeg maar, meedoet aan de cursus, dus zijn er bepaalde facetten uh, die aan bod komen. Zoals uh, uithoudingsvermogen, coördinatie, balans, kracht. Uh, allemaal van dat soort dingen bij elkaar. Dat zorgt ervoor dat je niet alleen fitter en vitaler wordt. Maar uiteindelijk dus ook een stukje zelfvertrouwen krijgt. Mm -hmm. En dat draagt allemaal bij aan het uh, stukje minder vallen. Maar stel je nou voor dat, dat, dat, want dat gebeurt natuurlijk ook heel veel, dat mensen een, een tiaatje hebben ofzo, een, een herseninfarktje, uh, dan word je duizelig. Uh, kun je daar ook op anticiperen? Ik, daar zou je kunnen, op het moment dat je het zou kunnen aanvoelen, op het moment dat je ergens kan zitten, altijd ja. kijken of je ergens veilig kan zitten. Ja. Niet blijven staan, ja. want uh, je weet nooit uh, ja, ho hoe je bewustzijn op dat moment is en dan kan je op dat moment ook natuurlijk heel lelijk vallen. Ja, je hebt ook nog bewegingsduizeligheid. Dat valt allemaal ja, me niet mee. Nee, er zijn nogal wat varianten. Eh, Duco, uh, uh, voordat ik allerlei moeilijke vragen stel, misschien heb jij zelf uh, uh, goede adviezen die je hier in de radioadzending uh, wil vertellen. Nou, uh, vooral blijf in beweging. Dat is eigenlijk een beetje het sleutelwoord. Ook op oudere leeftijd merk ik dat uh, ouderen geneigd zijn om veel te blijven zitten... Uh, en juist de beweging is zo belangrijk voor de bloedsomloop. De, het signaal van je hersenen naar je spieren toe. En op het moment dat je dat gewoon ja. niet blijft uh, trainen of je doet het gewoon te weinig, mm -hmm. wordt dat minder. En, ja, en als, je nou, als je nou niet helemaal uh, goed meer kan lopen, hè, dus dat je toch wat beperkter bent, uh, kun je dan even goed nog een bepaalde vorm van... Uh... Absoluut. Ja. Uh, differentiëren is iets wat in mijn les gewoon ja, altijd gedaan wordt. Je zal vaak zien dat de ene kan die ene oefening net wat beter dan de ander. De ene heeft het juist aan zijn heup, de ene heeft het aan zijn schouder. Ja, zo zijn er tig voorbeelden. Ja. Uh, en de ene ja, die voelt zich net wat prettiger bij andere bewegingen, maar voor iedereen uh, is er een mogelijkheid om mee te kunnen doen aan deze cursus. Ja. Nou, en, uh, het allerbelangrijkste is: uh, hoe kunnen de mensen uh, participeren in die cursus? Uh, moeten ze zich aanmelden ergens of hoe werkt dat? Ja, Linda: Je kunt zich aanmelden via de website van Pluspunt. Uh, dus uh, je kunt je online aanmelden, daar kun je ook direct de betaling doen. Um, en, als, en waar praat je dan over? Uh, het is, de kosten zijn 30 euro. Het zijn 15 bijeenkomsten. Ja. Er wordt gestart op 20 september. Het zijn dus 15 woensdagen. En uh, het is dan van 1 tot 2 uur in Pluspunt Noord... En mensen kunnen zich ook aanmelden um, uh, bij de balie in pluspunt. Oké. Okay. Dus ja. En het is dus inclusief koffie ja. en wat lekker. Nou ja, je praat eindelijk en je over het. En is natuurlijk ook allemaal leuke mensen. Ja, Want dus die zijn ook wel een beetje sociaal allemaal. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, 2 ja. ja, euro per, per sessie eigenlijk. Dus nou, dat dat is een snel berekend. Ja. Ja. En uh, misschien nog even goed het vermelden: op het moment dat je een zand voor pas hebt, dan gaat er nog eens 50% vanaf. Dan praat je over een euro. Ja, dat bedoel ik maar. Dus, uh, ja, ja. Ik, ik, ja. Precies, dus uh, dat moet geen uh, issue zijn. Maar goed, uh, jij, heb je huis, jij, jij hebt je huis moeten verkopen, want dat is. Nee. <laughs> nou, nee, nee, zo is het nee. gelukkig nog niet. Nee, maar jij, jij, doe je het echt voor een goed doel, of doe je het beroepsmatig? Of, of, Deze cursus. Ja? Uh, nou ja, ik werk natuurlijk vanuit uh, Team Sports Service Zandvoort. En uh, gelukkig vindt de gemeente dit net zo belangrijk als wij. Ja, dus. Uh, en praat je dan over subsidie van de gemeente? Ja. Oké. Okay. Ja. Je bent niet in loondienst van de nee, gemeente? Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. Nou ja, een heel goed initiatief. Ja, Fantastisch. En we hebben al uh, meer dan uh, tien aanmeldingen. Mm -hmm. En eigenlijk zouden we het bij tien laten. Maar ja, als er zoveel animo is, dan uh, kunnen we natuurlijk niet achterblijven. Dus we zijn heel erg aan het uh, kijken hoe we toch iedereen uh, mee kunnen laten doen. Meneer, start het ook weer? 20 september. 20 september, ja. de volgende maand. Ja. Nou, dat is heel kort, uh, kort bij. Dus uh, ja. Ja. ja, een heel goed initiatief nogmaals. Uh, ben ik wat vergeten te vragen wat jullie toch nog even nou, willen aanvoelen? Ja, misschien is het wel leuk, want ik heb ook wat oud-deelnemers gesproken. Ja. Um, zo om te vragen, zij, willen zij weer meedoen? Want elk jaar een cursus van 15 keer is natuurlijk heel fijn om weer even te bedenken van... Oh ja, zo was het. Of hoe kom ik ook alweer meer in beweging? En wat ik dan onder andere terugkreeg ook was dat het ten eerste heel gezellig was. Um, en um, eenvoudige bewegingen leer je. Je krijgt meer evenwicht met lopen. Uh, meer vertrouwen, want dat is ook heel belangrijk. Net toen we tijdens het nieuws spraken we al even over het domino-effect, uh, ja. wat Duco zei. Dat het dan als je eenmaal valt eigenlijk een beetje kwaad of erger gaat. En je verliest het vertrouwen, je wordt angstig. Dus je krijgt weer vertrouwen en je hebt weer zin om dingen te ondernemen. Ja. En uh, ja. Uh, nou kom ik zelf bij iemand in Beverwijk die al twee keer een hersentia heeft gehad. Hij heeft zelfs een heel Jomare mare moeten revalideren. Was half verlamd, is er gelukkig weer een beetje beweging gekomen. Loopt nou in huis achter een rollator en die heeft zo'n grijs knopje. Daar kan ze op drukken als ze valt. En dan, dan wordt ze geholpen. Hè. Dan heeft er iemand de sleutel en die komt dan onmiddellijk om. Uh, uh, hoort dat ook uh, uh, tot de voorlichting bij jullie cursus? Dat dat, dat dat soort faciliteiten er zijn voor mensen die alleen wonen... en, en uh, ja. Ja, onverhoopt op de grond komen te liggen? Nou, er volgt zeker inderdaad een stukje theorie altijd uh, voor de cursus. En moet je bijvoorbeeld denken dat ik vertel van... oké, okay, uh, controleer regelmatig je ogen. Uh, wees bewust van medicijnen gebruik. Kijk goed naar de bijsluiter. Let op bepaalde kleedjes uh, in huis. Want dat, dat is inderdaad vaak... Een een, een boosdiener en met name vaak in de badkamer anti-slip dingetjes, noem het maar op en zo vindt er eigenlijk altijd wel iets qua theorie eventjes voor de les plaats om de ouderen toch nog bewust te maken van ook van hè, waar ligt het eventueel, het gevaar ook thuis ja. waar ze zelf nog eventueel ja. aan kunnen denken Wat is jouw favoriete tak van sport? Uh, Basketbal Basketbal? Ja En andere sporten ook nog daarnaast? Voetbal en uh, ook fitness. Dat zijn eigenlijk wel uh, mijn uh, favoriete bezigheden. Ja, voetbal, daar kan je natuurlijk aardig mee bedienen ook. Hè? Ja. Als, je, als je daarin uitblinkt tenminste. Uiteraard, ja. ja. Zeker, is dat ja. met basketbal ook het geval? Hè? Hier in weet, Nederland ja. niet. Nee. Maar uh, in Amerika is dat zeker ook het geval. We gaan over uh, naar een stukje muziek. Ik dank jullie hartelijk allebei voor je komst naar de studio, luisteraars. En uh, nou, nogmaals... Uh, uh, Raadpleeg pluspunt als je alles wil weten over valpreventie. We hebben een hele goede uh, jongeman, Duco Boukes, die uh, uh, enorm veel weet van wat je kunt doen om dat allemaal te voorkomen. En uh, om waakzaam te zijn, om vooral veel te bewegen hebben we van hem gehoord. Linda ook bedankt. En uh, we gaan weer, uh, denk ik, over naar een stukje muziek. Uh. Ik ga eens even kijken wat ik voor <laughs> je... We gaan de tijd snel winnen, want we zijn om tien uur begonnen. Maar voor je het weet, dan, dan, dan moeten we. Gaan we gaan dan sneller naar verstappen ja, eigenlijk. Ja, ja. ja, zo is dat. Uh, onze Formule 1 is natuurlijk uh, lekker muziek en uh, gewoon een beetje lekker ontspannende radiovertelling maken. Maar dat kan alleen maar als je ook leuke gasten hebt. En dat, dat hebben we vanmiddag, want onder andere Sander Ten Bosch is hier uh, directeur. Van het racecircuit moet ik het zo zeggen. Nee, nee nee nee nee. Van, van, nee, nee, nee. nee, van de Stichting Zandvoort Beyond. En de Stichting Zandvoort Beyond is verantwoordelijk voor de organisatie van het racefestival samen met de ondernemers uit Zandvoort natuurlijk. Zandvoort Beyond, hoe komt die naam? Ja, die was er uh, voordat ik erbij was. Uh, het is ooit uh, verzonnen, zeg maar bij de oprichting, hartstikke leuk. Ja. Um, alleen, uh, wij gebruiken sinds dit jaar uh, Zandvoort Racefestival. Uh, het woord racefestival uh, kunnen we ook breder uitzetten, kunnen we ook voor buurgemeenten zouden ze die kunnen dat gebruiken hè? En, en wat wij doen is het programma samenstellen met de ondernemers um, uh, wat er de komende dagen zeg maar, in, in Zandvoort allemaal gaat gebeuren. Ja. We hebben natuurlijk een prachtig muziekprogramma, ja. maar uh, vanmorgen begon mijn loop uh, even over de boulevard waar we natuurlijk allemaal activaties hebben staan ja. en uh, kamelenrace van Holland Casino Ja, uh, van, uh, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, geen echte nee, Dat is een, dat is een, een, een zeg maar uh, leuk, leuk, leuk, leuk, ja, leuk. En um, uh, ja, we hebben allemaal leuke... Uh, ja, de, de M van McDonald's. Hè? McDonald's ja, is, terug energie, in, is, is terug in Zandvoort. Ja, ja, ja. Nou Dat zijn alle dingen die wij zeg maar, uh, vanuit uh, het racefestival organiseren. Ja. Mensen aantrekken. Naar ons toe trekken. Nou, zodat daar een vergunning voor komt. Dan nou, heb je de Grand Prix. Dat, die, die, die heel strak allemaal. Hè? Dus die hebben de, de, de, de regie in handen als het om de races gaat. We hebben de burgemeester en wethouders. Voor de, met name de burgemeester voor de veiligheid. En we hebben dan Hans van Bjorn. De ondernemers die een vinger in de pap hebben als het gaat om wat hier in Zandert allemaal gaat, is gedurende al die dagen dat... Dat we massaal plezier beleven aan die, aan die Grand Prix. Duizenden, duizenden mensen die hierop afkomen. Ja. Uh, die ondernemers, uh, wanneer beginnen die met het organiseren? Is, is, is dat als de Grand Prix is afgelopen, beginnen ze alweer in het nieuwe jaar? Ja, dan, ja dat, is, dat is serieus waar. Ja. Uh, wij, uh, wij sluiten uh, maandag af en dan gaan we afbreken. En, en dan gaan we natuurlijk dus eerst evalueren, kijken wat goed is gegaan, wat we beter willen hebben. Um, we gaan met allemaal mensen praten. Ja. Maar voor ons begint eigenlijk in november uh, het met een grove schets van... hé, hey, wat gaan we doen in het, in het jaar wat gaat komen? Ja. Um, en dan gaan we daar partners bij zoeken. Ja. ja. Uh partners ook vanwege de financiën natuurlijk sponsors ja, nou de, de, dat is één um, maar ook gewoon om te kijken of we zeg maar mensen kunnen vinden die programma aanbieden de horeca investeert gewoon in het programma um, en dat moeten we op een goede manier in de vergunning opnemen we moeten zorgen dat het veilig verloopt um, ja. daar sturen wij op we sturen op crowd management en, en dat begint met een goede vergunning uh, aanvragen maar ook de inrichting van, van het veiligheidsplan zeg maar en hebben jullie nou eens antwoord uh, Biond, hebben jullie dus die deskundigheid in huis allemaal? Of, of moeten we ja, die ook aantrekken? Nee, nee, natuurlijk. Uh, uh, Biond die werkt met, uh, met, met ZZP'ers. Um, dat ben ik ook. Uh, ik maar ook. Ik ben, ik, ik, ben, ik ben ook verantwoordelijk voor de uh, Sneekweek ja. uh, in Sneek. Oh. Uh, uh, ik ben ook verantwoordelijk geweest voor het TTI Festival, acht jaar lang. Uh, ik ben verantwoordelijk voor uh, wat er in delft gaat gebeuren in 2024 ja, ja. met delft Sil. Um, dus ja, dus, een dus, een dus, de, ik Nee dus, dus ik doe door het hele land heen binnenstedelijke events uh, waar we samenwerken met de horeca. Um, en dat is, dat is wat uh, zeg maar mijn core business is, zorgen dat de horeca uh, maximaal kan organiseren. Um, uh, zorgen dat ze een mooi programma kunnen neerzetten. En dat zorgen, dat, wij zorgen ervoor dat dat weer in een verunning aanvraag komt en uh, daar de, de verschillende plannen bij uh, gemaakt worden. Okay. En wij doen het overleg met de gemeente. Okay. Nou hoor ik uh, onder andere uh, sneek het noorden. Ja. Lijkt me een hele andere cultuur. Een hele andere, andere ondernemer, misschien ook wel. Qua instelling of qua, qua gewoonte? Of, of... Nou ja, het, het, het meest grappige is dat, dat Snake en Zandvoort op zich wel wel uh, erg op elkaar lijken. Want het zijn allebei zeer toeristische trekpleisters. Kijk, dat... uh, Snake is ook het hele jaar door uh, vol met toeristen. Um, en, en dat is hier natuurlijk ook. Het is hier ook eventjes rustig en dan gaat het weer in de wintermaanden. Ja. Nou, dat is in Snake net zo. Hè? Ja, ja. Um, dus, dus weet je, um, het is erg grappig om door het land heen uh, inderdaad wel de verschillen te zien. Maar er zijn ook heel veel gelijkenissen. Als je nou uh, uh, kan schetsen een begin en een eind. Hoe begin je zo'n jaar? Uh, met een grove schets. Uh, natuurlijk eerst de evaluatie. Um, ook de evaluatie met de Veiligheidsdiensten, gemeente. Um, alle input verzamelen En dan maken wij een schets van: hey, um, hoe zou het festival het komende jaar eruit kunnen zien. Um, uh, iedereen weet natuurlijk dat wij twee coronajaren achter de rug hebben. Vorig jaar hebben we een, een kleinere editie. Daar zijn we heel laat begonnen. Pas in, in uh, wat was het, 12, 12 februari of zo, uh, dat Mark Rutte zei van het kan weer. Nou Niemand geloofde hem. Dus het duurde even zes weken voor dat we op gang kwamen. Ja. Maar toen moesten we ook in één keer heel hard. Um, toen zag je ook bij de ondernemers dat er vrij veel angst was om te investeren. Hè? Want iedereen dacht van ja straks heb ik geïnvesteerd in een programma. En komt corona toch weer? Moeten we, gaat het weer niet door? Dus uh, vorig jaar hebben we echt wel met de handremmer op zeg maar, um, uh, georganiseerd. En uh, dit jaar zie je dat we in, in Zandvoort in het centrum... Um, naast de Haltestraat een prachtig programma hebben we op het gasthuisplein. Uh, vanavond start het programma op het raadhuisplein. We hebben een programma op het kerkplein. Um, kijk, en dat is super tof. Uh, allemaal ondernemers die uh, zeggen van joh, weet je, we gaan ons best doen om er een prachtig feest van te maken. Ja. En we hebben gisteravond een, een geweldige avond, uh, eerste avond gedraaid. Ja, en vanavond gaan we op volle sterkte. Ja. Um, maar wat en... betekent dat? Volle ja, sterkte. Ja, volle sterkte <lacht> houdt in. Uh, kijk, raadhuisplein wordt nu nog opgebouwd. Die heeft gisteren nog niet meegedaan. Kerkplein heeft gisteren nog niet meegedaan. Ja, die gaan er vanavond bij komen. En uh, daarmee hopen we zeg maar het publiek beter te spreiden. Want vorig jaar was het bij tijden best wel een beetje druk. Uh, ja, in maar de, de, de Halstraat, daar zag ik tegenwoordig woorden, pitstop. Ik denk nou, iedereen pit daar in de Halstraat? nee toch? Nee, nee, nee. nee. Nee ja Ik zag Laura en Hardy uh, rijkelijk versierd. Ja, het is gewoon prachtig wat ze gedaan hebben. Het zag er ja. mooi uit. We hebben dit keer uh, de mogelijkheid gekregen om, om, om podia te bouwen. Hè. En als je kijkt wat er bij Laurel en Hardy is gebeurd. Ja, een, een hoog podium zou uh, hebben. Ja, in eentje bij de, bij de Friends en de Chin. Uh, hartstikke tof. En uh, daar was gisteren echt uh, super goed. Wat, uh, wat gebeurt er op dat hoge podium? Ik er staat een DJ bovenop. Oh, een DJ? Uh, ja, staat er hier bovenop. En dat is natuurlijk bij uh, Laurel en Hardy ook zo. Uh, ja. En uh, bij uh, Anders Vier en uh, Zin... Uh, Staat hij vanuit de bovenverdieping te draaien, ook superleuk. Um, maar zo uh, heeft ieder zijn eigen invulling. We kunnen, wat kunnen we op het Kerkplein verwachten? Ook uh, DJ, um, ja, lekkere muziek, um, passend bij, bij uh, de restaurants die daar zitten. Ja, ja leuk. Ja, heel leuk. Uh, nou, ik wil eigenlijk aan je vragen, heb je een oproep? Nou, kom vanavond allemaal lekker gezellig naar het centrum van Zandvoort. Loop, loop over de boulevard. Geniet van alle blije mensen. Hè. Als ik vanmorgen ook over die boulevard heen liep. Joh. Al die mensen die naar het circuit gaan. Super tof. Eén uh, doel wat ze hebben als ze de trein uitkomen. Zo snel mogelijk naar het circuit. Maar op de terugweg gaan we ze natuurlijk gewoon uh, uh, uh, lokken naar het centrum. <lacht> en alle leuke activaties die we daar hebben staan. Uh, om daar ook vooral even langs te gaan. Ja. En, en dat gaat gebeuren. Ik heb, um, ik heb echt goede hoop. Weersverwachting is goed. Als ik kijk wat er inderdaad in de rest van Nederland op dit moment gebeurt, dan ben ik blij dat het hier uh, zo is. Dus uh, ja. wij hebben er zin in, we zijn er klaar voor. Ja, ja het onweersbuien. Nou, Volgens mij, uh, als we twee keer goed blazen, dan, dan blazen ze vanzelf. Ja, ja maar, kijk, vanavond is de temperatuur door alle bezoekers hier ook lekker hoog. En ja. dan zal het vast heel mooi weer blijven. Ja, ja. Hé, hey, wat fantastisch dat jij hier eventjes wilde vertellen hoe dat dan uh, gaat. Ja, je kan niet alles vertellen, want het is zoveel omvangrijk, denk ik, uh, om om zoiets, uh, uh, überhaupt van de grond te evenementen krijgen. Evenementen worden altijd onderschat. Ja. En dat, uh, dat het organiseren van evenementen laat ik het daar vooral bij houden. En uh, men denkt, dat doen we eventjes, maar daar zitten enorme hoeveelheden verantwoordelijkheden aan. De Draaiboeken, uh, er moet heel veel gebeuren. Um, ja, maar en, met name en, die en veiligheid is, ook. He? Ja, en dat ja. is gewoon superleuk om te doen. Ja. Hebben jullie, uh, ik hoop het niet, maar hebben jullie uh, nare dingen meegemaakt? Nee, nog niet. Nee, ja, nee, nee, nee. Gisteren was een perfecte avond en um, is heel goed verlopen. Ja. En, um, uh, vanavond uh, hopen we natuurlijk gewoon dat het, en morgenavond en overmorgenavond dat het ook zulke avonden worden. Nou ja, ik, merk, ik ben zelf met de trein gekomen vanmorgen. Ik merk ook aan de mensen dat ze allemaal ja, in een opperbeste stemming zijn. Superleuk om te zien. Allemaal, ja, allemaal, allemaal, allemaal een glimlach op, allemaal, uh, op gezicht. Allemaal een Red Bull uh, pak aan enzovoort. En ja. De, ja. Ja. Ja. Uh, maar heel strak georganiseerd ook door NS. Hè. Dus, ja. dus uh, ik kwam in Haarlem aan en dan moest ik echt uh, het station weer verlaten gedwongen. Want je mocht dus niet vanuit de trein, uh, ik kwam van Bloemen en mocht je niet uh, naar een ander perron uh, oversteken om uh, op de trein naar Zandvoort uh, te stappen. Je moest buitenom. Weer door poortjes heen. En dan weet je weer. En dat, ik hoorde vanmorgen door een uh, vertegenwoordiger van de NS vertellen. dat het is om kruisbestuiving tegen te gaan. Dat mensen elkaar niet kruisen en da daardoor ongevallen kunnen ontstaan ja. op trappen enzovoort. Er zijn er een beetje veel. Hè, die, ja. uh, en dat, dat gaat hartstikke goed. Dus ja. natuurlijk, als je kijkt naar het hele mobiliteitsplan. wat hier uh, is opgetuigd door uh, de DGP. Ja, als je dan kijkt um, hoe, dat, hoe dat hier uh, zich uitrolt. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Ik hoor ook van muziek. Nou, DJ's. En we hebben hier ook een goede DJ. Nou, wat leuk. Wat, wat voor muziek hou je van? Uh, ik ben wat meer van de blues. De blues. Yeah. Doorkijk blues. Uh, ja. ja, ja, ja. <laughs> En natuurlijk, ja, downtown, ja, ja. wat klinkt het? He? Downtown. Is soms een town of is het een village? Nee, maar het, ja, het, is, is, wel het is wel down. Het is wel ja. downtown. Vandaag v wel. Morgen ja. en overmorgen is het town. Ja. ja. Ah. We hoeven helemaal geen beneden introductie beneden. te doen. Mensen horen al wie er aan de microfoon zit. <laughs> oh, sorry. sorry. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Dolly, Tempierik en uh, Beb Zweris. Uh, en twee dames die uh, ons uh, uh, gaan... Uh, gaan uh, hoe zeg ik nou niet vervangen? Maar uh, om, om de week gaan we een kops, uitzending ja, doen. Ja, ja, ja. Oh ja, ja. En daar zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar. Of ja, jullie het is de, tijd als jullie, hè? Ja. Of jullie programma. Ja, ja. De vrijdag. Zit ik te veel I, Nou, ietsje, ja. Ietsje erbij. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, jij, bent. Ja, Nou, <laughs> ik. We gaan jullie aanvullen. op vrijdagen dat er normaal een grote stilte viel. Ja. Daar komen wij. Ah, kijk. Dat wil ik op een tegeltje. Dat wil ik echt op een tegeltje. <laughs> en nou liep ik uh, van de week langs je huis... En dat, ik hoorde schreeuwen, ik denk nou die stilte, daar ben je aan het oefenen, om, om, wat, wat, wat ga je schreeuwen, wat ga je allemaal nee, doen? Nee, thuis heb ik natuurlijk helemaal die entourage met die microfoon niet, nee. dus thuis schreef ik dan en dan vraag ik aan de buren, komt het door? Ja. Maar straks in de studio wordt dat anders, de ja. ontvangst was goed. Hey, uh, nou, wij hebben geen format, we doen het eigenlijk een beetje met losse pols, hoe is dat bij jullie, wat gaan jullie doen? Strak, ja? hè? Oh, nou, uh, ja, nou, strak, strak. Rapport, strak. We, he we hebben wel een paar dingetjes uh, in de twee uur waar we aandacht willen besteden, aan willen besteden. Gewoon het, het, het Zandvoortse en regionale nieuws. Uh, we kijken eventjes wat de weersvoorspellingen zijn. Dat gaan we de mensen vertellen. Uh, ja, Beb is de sidekick en ik ga de techniek uh, trachten te doen. Mm -hmm. En... Um, ja, dat, dat houdt natuurlijk in. Als je, als je achter dat mengpaneel staat, dan ben jij degene die de keuzes van de muziek uh, maakt. En vind ik niet helemaal eerlijk tegenover Beb. Want Beb heeft ook een hele uitgesproken leuke smaak van muziek. Dus we doen ook uh, de Ste van nog, Beb. Sterker nog, Beb is eigenlijk muziek. Hè? Ja, het is lopende muziek. Ja. Als ik er tegenkom, ja. dan denk ik, hé, hey, daar komt ja. muziek aan. Ja, ja, ja tromgeroffel. Tromgeroffel. En daar komt Beb. Nee, dat komt maar natuurlijk wij dat... zijn brothers en arms. Ja, we hebben ja, allebei er, dus... Er een computer uh, toch zo... <laughs> Niet <laughs> ja. nee, Voor... nee, dus de penny or Nee, en we gaan wat aandacht besteden aan cabaret. Ah, leuk. leuk uh, ja. uh, uh, flarden Florden van, uh, van komieken gaan we uitzenden. En voor de rest wordt het gewoon gezellig kletsen, ja. leuke muziek. Ja. Uh, hopelijk af en toe is er gast. Ja, dat hopen ja. we wel. Ja, jullie yes. moeten eigenlijk jullie de boisjes uit moeten nodigen. Dat is, ja. Ja, dan hebben we zelf niks meer te vertellen. Oh, dat jullie uh, met die twee. Dat <laughs> <laughs> zouden we kunnen gaan doen na een half jaar. Nou, ja, <laughs> ik zou je vertellen, ik vind het heel leuk hoor dat jullie uh, op de zender ja, ook kom. komen. Want ik heb het al gehoord, Willem, hallo. Dag jongen, Hoi hey, meisje je er weer? Ja, ja, ik ben er weer. Ja. Um, mijn moeder vindt het ook heel leuk. En ik vind het überhaupt leuk dat er dat twee vrouwen in de uitzending komen. Want ik, dat mis ik wel bij Rijnke altijd mannen. Altijd maar mannen. En ik, ik ben zelf meer, toch meer op vrouwen. Feministisch, hè? Ik ben een feministe. Ik ja. moet wel eens en, zeggen, een tijdje geleden was ik te gast bij jullie. Dolly, Dolly en ik waren te gast bij jullie, dat viel zo en toen zijn mijn vriendin later. wat was het druk in die studio met zoveel mensen? Ja, ik word er ook gek van, echt. Ja, met, nee. met, met die ja. Ah, stel je toch niet aan, Willem, ja. stel je toch niet aan. Die man die stelt zich altijd vreselijk aan. Kan het niet hebben. Oh, sorry. Nee. Eh, NPS, hè, noemen ze dat, hè? NPS. Ja. Nou sta jij bekend als een soul lady, hè? Je heb veel soul in je body, toch? een hey, soul in je body? Oh, wat leuk. Hey, vertel eens iets over je verleden, Beb. Want misschien zijn er wel luisteraars die weten dat niet. De vraag is natuurlijk of de luisteraars dat op deze prachtige Grand Prix dag zin in hebben in mijn verleden. Ik geloof ik zelf niet zo. Nou, jij want was heel snel de ver... op de drums toch ook? In het ver verleden heb ik heel leuk gedrum met een soul, ben. Ja. En met, een, met een hele beroemde zandvoort? Hele, uiteindelijk hele beroemde Zandvoort. Deen Clark, Clark. De vader van Alain. Hè? Alain Clark. Dus ja, veel om trots op te zijn. Ja, en Dolly. Oh. Wat, wat, ja, Je bent zomaar niet Ja, van ik af. deed niet mee ja, hoor met die formatie. Ja, de training is achter me aan de gang. Je bent zomaar niet van me af. Wat, wat, wat, wat, uh, wat heb jij met zo'n muziek? Ja, daar sta je beetje in mond voor. Ja, nee ik, sta, nee, niet, nee, ik vind gewoon leuke muziek. Ik ben in, in die tijd was ik klein, ben ik mee grootgebracht. Dus ja, dat, dat gaat dan wel onder je huid zitten hoor. Ja, eh? wat hebben jullie nou allebei ook iets wat, wat wij ook hebben van toch een beetje de jaren nou, van, uh, 70, 80, 90... Dat je zegt van nou dat vond ik toch het lekkerste periode wat muziek betreft? Nou ja, ik dreig er wel eens na te denken dat die muziek vroeger leuker was. Ik heb geen kinderen, ik heb geen kleinkinderen, dus ik mis wel eens een stukje van wat er nu gaande is. Ja. Vooral als ik de slimste mens kijk, valt me dat op. Waar hebben ze het al met wat er nu allemaal actueel is? Ja. Maar er is nog steeds ontzettend mooie Nou, Ik was bij de opening op de boulevard hier afgelopen week van, uh, van het glazen huis waar die auto in, uh, in uh, stond. Oh, ja. En er was een DJ uh, van Red Bull. Het was alleen maar... Ja. Ik woon aan de rotonde, dat weet iedereen best wel. Daar worden natuurlijk nu al die fietsers komen daar binnen en worden de fietsen neergezet en die gaan dan uh, richting het circuit. Uh, ook daar hangen allemaal boksen maar dat valt me ook op dat lijkt wel alsof deze generatie de gewone muziek niet meer kent joh. je, het, het, je hoort de hele ochtend al uh, die monotone uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. tik met wat uh, riedelgeluiden erbij Dat hoor je ook Kan jij ook, ook een beetje rappen Beb? Ja, ja, rap, bep, bep, bep, rap. Het is heel angeneer, <laughs> maar, maar niet rap. <laughs> zeg maar, uh, ik onderbreek er eventjes lekker, want uh, ja, ja, ja. ik heb wat geleerd en moet ik bij die twee, want anders kom je er gewoon niet tussen. Maar er zit dan een derde persoon aan die tafel, Sandra. Sandra? <laughs> Jou wordt helemaal niks gevraagd. Sandra? Oh neem me niet kwalijk. Uh, mea culpa luister, mea culpa. Dat, dat heb mea ik helemaal over het Sandra, vertel, vertel, wat ga je allemaal doen? Uh, ...het nieuw programma wat ik met Dolly ga, ga doen. Jij ga, gaat samen een programma met Dolly doen? Ja, Sandra Lissenberg zit ook aan tafel. Ja, Sandra. En uh, Sandra en ik zijn uh, al... Hoeveel jaar geleden begonnen daarmee? Nee, met, met Barboek? Met, met bar, bar, Barboek. Uh, barboek is in oktober vorig jaar gelanceerd als podcast. Ja, maar daarvoor waren we al uh, daarmee uh, bezig om dat op de radio te krijgen en zo. Weet je nog wel, dat idee had je al een poosje. Dat idee, het, het is ooit begonnen, het idee om een boek te schrijven ja. uh, over het barverleden van Zandvoort. En uh, nou, uiteindelijk blijkt dat uh, niet haalbaar qua tijd. Uh, dus toen dacht ik, ik ga mensen interviewen. Uh, uh, en uh, via een podcast. En uh, dat, uh, dat hebben we gedaan. En we gaan het nu uh, nog leuker maken. Uh, dat was het idee van Dolly. We gooien er ook nog muziek door uit de tijd. Dus uh, de gasten die we uitnodigen. Daar komt ook de muziek bij van de tijd. Dat zij in de Zandvoortse Horeca werkzaam waren. En dan uh, lopen we de geschiedenis met hen ja. door. Ja, want via de podcast is dat een beetje lastig om met muziek te werken. Mm -hmm. Dus uh, we hebben een uh, verzoek ingediend bij uh, ZFM. En uh, die waren razend enthousiast. We gaan nu uh, de studio in bij ZFM. En daar nodigen we dan gasten uit. Uit het uh, uitgaansleven vanuit de jaren 70, 80. Zo'n beetje. En die komen toen... ook live spelen dan? Komen ze live spelen in de studio? Nee, die komen Ho. vertellen. Over, oh, die komen live uh, vertellen. Die okay, komen okay. vertellen over uh, alle, alle gebeurtenissen van toen. En dan kunnen we het dus tussendoor afwisselen met wat leuke muziek. Daarna... Als uh, alles uh, opgenomen is, dan wordt het doorgezet naar uh, Spotify, naar de Zandvoort podcast. Okay. En dan kunnen mensen het daar gaan luisteren. Nou, dat, is dat is een hele mooi. mooie samenwerking. Ja, wij, uh, wij zijn er heel blij mee en uh, wij denken dat het uh, heel gezellig gaat worden. Helemaal mooi. En we hopen op mooie verhalen natuurlijk. Nog meer mooie verhalen. Nog meer, ja, want we hebben natuurlijk al wat afleveringen gemaakt op de podcast. Nou, we kunnen het gesprek zo nog even afronden. We gaan even naar een stukje muziek denk ik, ja. Wint, toch? I'm sure Hier aan tafel, uh, Beb Sweris, oude soul queen. <laughs> nou, uh, Voor de mensen die het niet weten, een zusje van uh, Shirley Sweris. En dat was een beroemdheid hier in Nederland natuurlijk uh, in de jaren... Eind jaren 60 begin jaren 70 denk ik, zo'n beetje. Ja. ja, 80 nog. Ja, hoe gaat het met je zus, Beb? Goed. Gaat goed? Ik ben net een weekje bij haar geweest. Oké. Okay. In het warme Frans. Yes. Jonge jonge. Het is er toch heerlijk om dan weer in de zee in te lopen. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, nou, Dolly en... Uh, ben, wat heb je je naam? Sandra. Sandra. Dolly en Sandra, jullie gaan beginnen in oktober. Ja. Vertel. Dat kun jij ook wel vertellen. Vertel jij maar. Ik heb net verteld. Uh, ja, we beginnen uh, uh, in oktober. Uh, we hebben ook al een datum. 13 de, de, Ja, vrijdag 13, de, Vrijdag 13e. leek dus ons een uh, mooie datum om te starten. In de avonduren om 7 uur. Dus als u ja. moet gewoon om 6 uur eten. Want dan nou, kunt u gewoon om 7 uur in alle uh, gemoedselen. kunt u luisteren naar Zierum Radio. Nou, en wat gaat we? er dan allemaal? Er komen er allemaal mensen die in de muziek iets betekend hebben in het Zandvoortse, toch? Zo heb ik het goed begrepen. Horeca. Horeca. Uitgaansleven. Ja, nou ja. Echt, goed, goed. Kijk, in de, in de jaren 60, 70, 80 uh, was het, uh, dat hele centrum, een aaneengesloten rij van discotheken, kroegjes, uh, bars, cafés. Uh, ja, jeetje. Allerlei soorten vertier en... Uh, ik ken, ik ken nog de Bastille. En ik weet nog de Karamella tegenover het station. Op het station. Ja. En de boeddha Club. Daar is al, hebben we al heel veel aandacht aan besteed. Uh, met de oude barkeepers van toen. Uh, we hebben Mike en Honey van de Chin al gehad op de podcast. En ja, zo zijn er nog zoveel nieuwe verhalen te vertellen. Ja, nieuwe oude verhalen een, te vertellen ja eigenlijk. We zijn bezig met uh, uh, mensen van uh, de Estoril. Uh, van, de Bastille, van de Bastille inderdaad. Daar gaan we mee starten. Met uh, Michel Kool. En Mathieu. ik weet even. Emmen. Dat zijn onze eerste gasten. Uh, in de radioreeks dan zeg maar. Want moet we hebben even al heel veel dat gehad. Ik Mathieu nog even ga bellen hierover. Oh Mathieu <laughs> je krijgt telefoon. <laughs> <laughs> um, uh, even kijken. Nostalgisch wordt, moet het, uh, moet het ja. worden. Ja. ja. ja. Nee. Met, uh, met Roy Dijs ook. Hè. Daar zijn heel veel hilarische uh, verhalen. Oh, naar boven gekomen. Uh, en, ja, want achteraf vertellen ze altijd een stuk meer dan in de tijd zelf. Ja. Dus de, de, de sappigste verhalen die krijgen we hopelijk nu te horen. Oké, mm, oké. Okay, ja, okay. ja, dus ik uh, wil iedereen uh, adviseren die uh, ooit nou ja, deel heeft uitgemaakt van het Zandvoorts Uitgangsleven. Luisteren vooral. Misschien word je nog wel genoemd. En hey, meedoen. <laughs> maar dat karamellen waar ik het zojuist, zojuist over had, dat, ja. dat heeft echt geschiedenis hoor. Dat, daar, daar speelde uh, Louis vroeger... Louis Ja, uh, well, live maar ook... De André Neefs was het, hè? Of Louis Neefs? Ja, Louis Neefs ja, komt uit België. Ja. Dat was van André Neefs. Agrietje, de rozen zullen bloeien. Dat ja, was van André Neefs. Maar uh, ja, daar speelde de groep als de vroeger en, en, en uh, Ik geloof zelfs dat Hans Vermeulen ooit eens heeft gespeeld met de, de Sandcoast. Dat zou zomaar dan. kunnen, ja. En, uh, dat, uh, je had in Haarlem ook een aantal van die discotheeks. Maar Caramella was een begrip in Zandvoort. Ja. En uh, je kon lekker met de trein, die stak over en je zat in Caramella. Dus dat was helemaal goed. Ja, maar wat je vroeger natuurlijk ook... Uh, kijk, uh, uh, wat, wat Sandra net zei bij de uh, Boeddha Club. Dat was van Liefalok. En uh, die haalden de grootste Amerikaanse artiesten naar Zandvoort. Er stonden hier de tramps. Die re kwamen regelmatig optreden. Zowel in de Boeddha-club als uh, in het Monopol. Uh, dat was toen, hoe noemde club. Ronald dat ook? De Beach Club noemde Ronald dat. Hè? Ja, dat werd het later. Het was eerst het Monopol, later de Beach Club. En uh, de Three Degrees hè, kwamen ook. En, ja. Uh, ja, de Golden Earring heeft er nog opgetreden. Ja, Golden Earring. Ja, allemaal echt grote, ja. grote. We, weet nou. u in Haarlem heb je natuurlijk de waag op, ja. op het spaarn in Haarlem. Weet je dat uh, Simon en Garfunkel. Uh, uh, een, een, twee of drie maanden voordat ze wereldberoemd werden, daar ja. in de Waag hebben gespeeld ja. voor 15 man publiek. Ja, ja. <laughs> dat is gebeurd. Ja, dat, dat is gebeurd. Dat is echt er was een kobi Schreier in Haren die ja. dat. Uh, Ik zal er maar bij geweest. Ja. Uh, wow. ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Uh, we hebben hier nog veel meer goede muziek. Luister maar, Wim. Ja. Hallo, bent u daar? Ja, ben he, heeft u nog mooi mooie muziek voor ons klaarstaan? Nee, Lop maar een stukje mee. Mm, mm, mm.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 ZANG Dit is Race Radio, alleen op ZFM. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. vanmiddag alleen maar pretty women hier aan tafel en uh, achter me en naast me en voor me. Maar ook uh, een geweldige uh, geluidstekker is uh, Wim, want uh, ja, je werd voor de leeuwen gegooid hier. Hè? Ja, het, ik ben letterlijk de... en figuurlijk voor <laughs> ja. de leeuwen gegooid. En, uh, ze zeiden, doe alles maar fout wat er fout kan gaan <laughs> ja. en dan weet je wat de volgende keer beter is. Ah, het viel wel mee vandaag. Ja, ja, ja. Kan, uh, live gaat er altijd wat, wat Jawel, wel. wel. Weet je, we hebben nog vijf minuten en dan hebben wij er drie uur op zitten en... Uh, ja, goed. Mo moet je ook nog werken vandaag? Of? Nee, joh. Nee, oh, nee, nee. Ik ben vrij uh, tot en met maandag. Ik ga straks lekker uh, rustig genieten van het circuit en zo. Moet jij nog invallen voor Max? Of, uh? Ja, Max heeft wel gebeld. Ik zeg maar. Het gaat maar te snel, ja. allemaal. Het gaat mij te snel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hé, hey, eh, mevrouw? Ja, ja maar, we zijn er. komen helaas. allerlei mensen ja, binnenwandelen voor de bibliotheek. Maar ja, ja, de bibliotheek, maar, ja. bibliotheek is helaas niet. Helaas, echt, daar word je laag geletterd van. Ja, niks aan te doen. Ja. ja. Goed, maar uh, wij, uh, wij gaan uh, richting de klok van één uur, gewaarde vriend. Ja, dat klopt. Uh, heb jij nog wat te melden? Zeg je nou, ik. Uh... Nou, ik wil weinig te melden. Ik, uh, ik vond het leuk om het te doen. En uh, ja, het programma waar hij na komt, dus, uh, ja, Thomas, daar, ja, die draait de techniek, heb ik gehoord. Ja. En wat er verder ten tafel komt, dat zit er al, dus uh, <laughs> ja. ja. ja. ja. Hey. En nou, maar mag ik ook nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Dan luister, yes, hey. oh, yes, luister. Yes. wat leuk dat ik in de uitzending weer mocht zijn. En ook namens mijn moeder. Nou, kan ik kan het zelf wel vertellen. Ik, vind ik wel vond vertellen. het ook heel leuk om hier weer aanwezig te zijn. Mogen we volgende week of over twee weken ook weer komen? Ja, voor mij wel. Als je hem nou lekker meenemt bij jezelf. de koffie. Maar wat leuk. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, ook bedankt hoor Wim. Nou, ja, goed zo. Gewoon maar een stukje muziek erin en dan nemen wij afscheid. Dag luisteraars. En, Ja, ja. We zijn er uh, weer uh, over twee weken weer meer, toch? Ja, over twee weken. De achtste is geloof ik, 8 ja. september. Uh, om tien uur uh, op de vrijdagochtend weer The Boys Are Back in Town. Nou. Leuk dat u allemaal heeft geluisterd. We wensen onze opvolgers uh, uh, van de uitzending uh, veel succes met uh, het programma. Met het verder verloop van de dag. Uh, blijft een feestje in Zandvoort, dus blijf vooral luisteren naar Zerum Zandvoort. Dank u. Hoi hoi. Ja, Hartstikke mooi. Tot de volgende keer, hè. Thank yeah.